Ik zal ook in het kort een samenvatting geven van de preek in het Nederlands. We hebben het vandaag gehad over de mooie eigenschappen, kenmerken van de islam. Of de zaken die de islam zo bijzonder maken. En ik ben begonnen door de aanwezigen te vragen. Als zij worden gevraagd waarom de islam de waarheid vertegenwoordigt waarom wij de waarheid in pacht hebben, wat zouden zij dan moeten antwoorden? Of wat zouden zij dan zeggen? Ik weet dat de meesten van ons geen antwoord op deze vraag kunnen geven. En dat heeft alles te maken met het feit dat zij zelf geen kennis hebben van hun eigen geloof. En dat is natuurlijk een zaak die wij onszelf kwalijk moeten nemen. Want willen wij onze Heer aanbidden, dan zouden wij in eerste instantie kennis Moeten opdoen over onze Heer. En we zouden moeten weten. Wie Allah subhanahu wa ta'ala is. Natuurlijk. Het staat vast dat de islam. Voordelen met zich meebrengt. Grote voordelen met zich meebrengt. Voordelen voor de mensen. En voordelen voor de gemeenschap. Voordelen voor het land. En ga zo maar door. De islam is een en al. Voordelen beste mensen. En een moslim dient natuurlijk ook. Zich vereerd te voelen. Dat hij zich mag scharen onder de moslims. Dat hij zichzelf moslim mag noemen. Want de islam is het allerlaatste geloof. De islam is het geloof dat geen geloof daarna kent. De islam is het geloof waarvoor men verantwoording op de dag des oordeels moet afleggen. Beste mensen, ik heb ook tijdens de preek een aantal van deze prachtige kenmerken van de islam... Aangehaald. Allereerst ben ik begonnen door te zeggen dat de grootste gunst die tot ons is gekomen is dat Allah subhanahu wa ta'ala zichzelf bekend heeft gemaakt aan ons. Hij heeft ons laten weten wie hij subhanahu wa ta'ala is. En hij gaf te kennen zoals jullie allen weten in Surat al Daarin zegt hij Allah is de enige. De enige in zijn namen. De enige in zijn eigenschappen. De enige in zijn daden. Hij gaf ons te kennen dat hij de samad is. Oftewel dat hij niemand nodig heeft. Terwijl de rest. Terwijl iedereen. Alles en iedereen. Hem nodig heeft. Hij gaf ons te kennen. Dat hij zich geen zoon heeft genomen. Dat hij zich geen dochter heeft genomen. Dat hij zich geen vrouw heeft genomen. Hij zei namelijk. Hij heeft niet verwekt. Nog is hij. Subhanahu wa ta'ala. Verwekt. En hij zei aan het einde van deze prachtige sora Namelijk dat hij geen gelijken kent. Allah kent geen gelijken. Kent geen deelgenoot. Kent geen gelijke wat betreft zijn alleen recht op aanbidding. Kent geen gelijke wat betreft zijn heerschappij. Kent geen gelijke wat betreft zijn namen en eigenschappen. Ook heb ik gezegd dat een van de mooie eigenschappen waarmee de islam is gekomen beste mensen. Is dat hij ons heeft geleerd om Allah te aanbidden op basis van kennis. Hoe kan je een God aanbidden als je niet weet wie deze God is? Allah heeft zichzelf kenbaar gemaakt aan ons. Hij heeft ons verteld wie hij is. En vervolgens heeft hij ons op de hoogte gesteld van het doel waarom wij op deze wereld aanwezig zijn. Waarom wij bestaan. Waarom beste mensen. Niet om te eten. Niet om te drinken. Niet om te slapen. Al deze zaken beste mensen. Zijn ondergeschikt gemaakt aan het hoofddoel. Namelijk het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. Daar waar anderen nog steeds in het duister tasten wat betreft dit onderwerp... Sommigen weten niet eens waarom zij bestaan. Wij weten, wij weten als geen ander dat wij bestaan om onze Heer te aanbidden. Hij heeft namelijk gezegd, ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om mij te aanbidden. Dat is het doel van het leven beste mensen. Daar waar anderen nog steeds niet weten waarom zij bestaan. En sommigen die weten het wel, maar ze hebben niet de juiste invulling daaraan gegeven... Ze hebben het niet op de juiste manier gepraktiseerd. Allah subhanahu wa ta'ala liet ons weten hoe de daad van aanbidding tot uitvoer verricht dient te worden. Hij heeft ons verteld aan de hand van directe instructies die wij krijgen van de openbaring, van de Koran en de Sunnah. Anderen moeten het doen met woorden van andere mensen, van stervelingen zoals zij. Maar wij, wij nemen onze instructies aan van Allah subhanahu wa ta'ala direct uit zijn boek of uit de sunna van de profeet sallallahu alayhi wasallam en dat is een grote eer te noemen die ons is toegekomen beste mensen de islam is ook een geloof dat gekenmerkt wordt door eenvoud het is eenvoudig het is simpel te begrijpen voor een ieder niemand heeft er moeite mee iedereen ongeacht jouw intellectuele niveau ongeacht jouw maatschappelijke niveau ongeacht de functie die jij bekleedt ongeacht alles de islam is voor iedereen te begrijpen. En het bewijs daarvoor is dat er soms plattelanders naar de profeet kwamen. Hele eenvoudige mensen. En de plattelanders in die tijd werden gekenmerkt door eenvoud. Werden ook gekenmerkt door onwetendheid. En zij kwamen naar de profeet. En ze stelden hem een vraag over het geloof. En hij gaf antwoord. En deze plattelander vertrok. En hij begreep alles wat de profeet tegen hem zei. Dus het geloof van de islam is een geloof van eenvoud. ...van simpliciteit en niks anders. En ieder van ons weet uit welke zuilen de islam bestaat. Jong of oud, man of vrouw... ...als je tegen iemand zegt wat zijn de zuilen van de islam... ...dan kan hij ze zo opnoemen. Het geloven, oftewel de getuigenis dat Allah de enige God is... ...en dat Mohammed zijn boodschapper is... ...het onderhouden van het gebed... ...het uitgeven van zakat... ...het vasten en het verrichten van de bedevaart. En de andere zuilen namelijk van imam kent ook iedereen... Als je vraagt wat zijn de zuilen van Iman. Dan zegt iedereen het geloven in Allah. Het geloven in de engelen. Het geloven in de boeken. Het geloven in de boodschappers. Het geloven in de dag des orders. En het geloven in de voorbeschikking. Of het nou goed of slecht is. Iedereen kent het. Want onze geloof is eenvoudig beste mensen. En voor iedereen vatbaar. Voor iedereen begrijpbaar. Niemand heeft er moeite mee. En zo dient een geloof te zijn. Een geloof die aansluit bij de natuurlijke aanleg van de mens. Bij de fitra van de mens. Een andere voordeel. Waarmee de islam is gekomen, is het feit dat ons is geleerd dat er absoluut geen onderscheid gemaakt mag worden tussen de profeten en de boodschappers. Wij doen niet zoals de Joden hebben gedaan. We accepteren Musa. maar we verwerpen Isa. En we doen niet wat de christenen hebben gedaan. Wij accepteren Isa en wij verwerpen Mohammed. Sallallahu alayhi wa nee, een moslim, beste mensen, die zegt: Ik geloof in alle profeten, in alle boodschappers. En dat is ook hoe het hoort te zijn. Ze zijn allemaal met hetzelfde gekomen. Hoe kun je zeggen. Wanneer er twee mensen naar jou toe komen. Die hetzelfde hebben uitgesproken. Die dezelfde boodschap dragen. Hoe kun je dan zeggen dat de ene liegt en de andere de waarheid spreekt. Wij zijn degene die geloven in alle profeten. Zonder onderscheid daarin te maken. Een grote gunst die ons is toegekomen. Een andere voordeel waarmee de islam is gekomen. Is dat eigenlijk alle profeten. Van welke verwijt. Van welke blaam. Die werden eigenlijk van die blaam gevrijwaard. Waarom zeg ik dit? Omdat er in de Bijbel en in de Torah zaken te vinden zijn. Waarin vermeld staat dat profeten zich hebben vergrepen aan de meest ernstige zonden. Zich hebben vergrepen aan shirk. Zich hebben vergrepen aan drinken van alcohol. Zich hebben vergrepen aan ontocht. En toen is de islam gekomen. Om deze leugens uit de wereld te helpen. Om een einde te maken aan deze leugens. En te vertellen dat al deze profeten... ...die door hun Heer werden verkozen... ...om zijn boodschap uit te dragen... ...dat al deze profeten... ...de meest formidabele mensen waren. Dat zegt Allah in de Koran. Zij zijn gekozen vanwege hun achla... zijn vanwege hun geloof... ...vanwege hun gedrag... ...vanwege alles eigenlijk wat notabel is... ...en wat goed is... ...en wat vroom is. Daarom zijn ze uitgekozen beste mensen. Dus er kan niet gezegd worden over de profeten van Allah... Wa ...dat ze iets slechts hebben gedaan. Een andere zaak waarmee de islam is gekomen... ...is namelijk het volgende. En dit doet me deugd. Dit doet me deugd om het jullie te vertellen. Aan ieder van jullie. De deuren van Toba staan wijd open. Voor een ieder. Voor een ieder. Ongeacht wat je hebt gedaan. Wat het ook mag zijn. Heb je alcohol in het verleden gedronken? Heb je zin in het verleden gepleegd? Heb je schuldig gemaakt aan rente? Ga zo maar door. Wat je ook hebt gedaan. De deuren van Toba staan wijd open. Er is geen grotere genade te bedenken. Dan de genade van Allah. Allah zegt zelfs. O mijn dienaren. Die natuurlijk onrecht hebben begaan tegenover hunzelf. Onrecht. In veelvoud beste mensen. Maakt niets uit wat je hebt gedaan. Hij zegt. Wanhoop niet. Want de deuren van Toba staan wijd open. Keer terug naar je Heer. En hij zal je vergeven. Ongeacht wat je hebt gedaan. En dit is een grote gunst waarmee de islam is gekomen. Een andere gunst. Beste mensen, is dat hij natuurlijk dat hij ons bij de hand heeft genomen. En uit de duisternis van shirk heeft gehaald. En ons vervolgens heeft gebracht naar het licht van het iman. Naar het licht van het monotheïsme, van het tawhid. Een grote gunst. Een andere gunst, beste mensen, is dat hij ons heeft geleerd om geen onderscheid te maken tussen mensen. Op basis van hun ras, van hun huidskleur, van hun koma. Hij heeft ons geleerd om iedereen gelijk te behandelen. Gelijk te behandelen. Het enige wat bij onze Heer telt. Is namelijk het geloof van een persoon. De profeet zegt in een prachtige overlevering. Allah kijkt niet naar jullie lichamen. En kijkt niet naar jullie verschijningen. Hij kijkt enkel en alleen naar jullie harten en daden. Prachtige woorden. Een grote gunst aan mij de islam is gekomen. Een andere gunst aan mij de islam is gekomen. Is dat iedereen dezelfde beloning toekomt. Ongeacht of het nu gaat om een man of een vrouw. Daar wordt geen onderscheid in gemaakt. Gelijkheid tussen man en vrouw als het gaat om de beloningen die worden uitgegeven. Allah zegt in de Koran, hij zegt namelijk wie goede daden verricht. Of het nou een man of vrouw is. Welk geldt er als voorwaarde dat hij gelovig is. Diegenen zullen het paradijs bewonen. Diegenen zullen het paradijs bewonen zegt Allah. Kort gezegd beste mensen, want ik kan hier uren over praten. De islam is de grootste gunst wat er bestaat. Er is geen grotere gunst dan de islam. En dat moeten wij leren waarderen beste mensen. En daarom zeg ik tegen ieder. Het enige wat wij moeten doen. Is dat wij beseffen hoe belangrijk de islam voor ons is. Dat de islam ons heeft gered. En dat wij Allah subhanahu wa ta'ala dankbaar daarvoor zijn beste mensen. En dat wij vervolgens het nieuws doorvertellen. Aan degenen die het nog niet weten. Doorvertellen aan de mensen dat de islam het grootste geloof is. Schreeuw het van de daken. Je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet bevreesd te zijn. Je hoeft je niet te schamen. Hoezo moet jij je schamen voor de waarheid? Schreeuw het uit. Richting iedereen. En laat de mensen weten hoe groot de islam is. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala tot slot. Om ons tot zijn ware dienaren te maken. En ons ook te laten leven. Volgens de leidraad van de islam. En ons op de islam te laten sterven. Subhanahu wa ta'ala.